12 uur. Dit is rondja Tjapkma met het NOS Journaal. In Friesland mogen voorlopig geen kievietseieren worden geraapt. De provincie had er een ontheffing voor verleend, maar dat was niet terecht, vindt de Raad van State. De provincie had eerst goed moeten onderzoeken hoe het met de kievietenpopulatie in Friesland is gesteld. Het aantal kievieten neemt al jaren af. Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft opdracht gegeven de vernietiging van oude röntgenfoto's onmiddellijk te stoppen. Een bedrijf dat ermee belast is, is onzorgvuldig met het materiaal omgegaan, meldt het ziekenhuis. RTV Noord schrijft dat er onder meer grappen werden gemaakt over een röntgenfoto van iemand die in de schaamstreek is geschoten. In Arnhem is de rechtszaak begonnen tegen twee mannen uit de stad die naar Syrië wilden gaan. Ze worden verdacht van het voorbereiden van terroristische misdrijven. De twee werden in augustus 2013 in Duitsland opgepakt. Ze reden in een auto met gevechtskleding en Arabische woordenboeken. Het duo was volgens het OM onderweg naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij een terreurorganisatie. De mannen van 22 en 27 ontkennen dat. De Franse politie heeft de omstreden komiek Dieudonné aangehouden. Hij zou terrorisme hebben verheerlijkt. Zondag had hij het op Facebook over de terrorist Koulibaly, die in een kosheren supermarkt in Parijs vier mensen doodschoot. Ik voel me een Charlie Koulibaly, schreef hij op zijn Facebookpagina. Dieudonné kwam eerder herhaaldelijk in opspraak wegens antisemitisme. Voor extra werkgelegenheid bij politie en defensie komt ruim 40 miljoen euro beschikbaar. Het geld komt van werkgevers, vakbonden en het kabinet. Er verdwijnen veel functies bij defensie en politie, maar er zijn juist meer agenten nodig. Met het extra geld kunnen mensen worden omgeschoold en meer jongeren instromen. Het weer, geregeld buien, met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Ook af en toe zon, het wordt 5 tot 6 graden. Morgen veel regen en wind. Langs de kust is er kans op een zuiderstorm en het wordt morgen 9 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is Wijnand maand bij de ANEB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Goedemiddag. Sommige buien met hagel, onweer en regen. Sommige. Nou, de drie keer verzopen sinds we uh, hier zijn. Tjonge, wat een weer zeg. Haha, ik ben blij dat hier de kachel brandt. Het is een beetje warm nog, tenminste. <laughs> nou, goedemiddag, dit is CFM Lunch. Het is woensdag, het is 14 januari vandaag. 14 januari 2015. Morgen is het 15 januari 2015. Ja, meestal zo na de 14e. Hartelijk welkom, gezellig dat u er bent. En uh, wij zijn er ook. We wil nog wel even opdrogen en zo. Dan sta je, je meteen aan de hand. De bus te wachten is hier nog zo'n 10 minuten te laat ook. Het bushockey geeft ook zo'n lekkere bescherming. Waarde precies het bushockey in. Al hagelstenen voor je kop en zo. Nou, lekker hoor. Goeiedag vandaag. Oh ja. We moeten er maar mee leren leven. Nou, wat gaan we doen? We gaan plaatjes draaien. Tuurlijk, we hebben mooie muziek. We hebben uh, natuurlijk het regio-nieuws. We hebben ook uh, de bioscoopagenda. We hebben uh, het recept straks om kwart over één. Uh, dus uh, kijken we hoe we vandaag weer te eten krijgen van Angela. Nou, die kan er wat van, hoor. En uh, voor de rest, nou ja, we zien het wel. Genoeg mooie, mooie muziek in ieder geval vandaag, dat wel. Heel Nederlands product vandaag, dat wel. Ja, ik kreeg met een, een leuke nieuwe speellijst binnen met Nederpop. Ik denk, hé, hey, die ziet er leuk uit. Daar zaten hele mooie dingen, leuke dingen bij. Dus we uh, waren een aantal dingen van klaargezet die we gaan draaien. Onder andere de nieuwe single van uh, uh, Miss Montreal en, en Bluff, uh, Pascal Jacobsen een leuk single. Leuke single. Dus die komt ook zo stukjes voorbij. En natuurlijk straks de vinyljaren om twee uur met Santana, Doobie Brothers en Kings. Ja, Santana, Doobie Brothers en de Kings. Jawel. Maar eerst even de nieuwe van Coldplay. Laten we daar maar eens mee beginnen. Create ink. Van de Miss All Montreal. Altijd met Pascal Jacobsen. Ik ben er klaar voor. Bereik. Ik zoek alleen mezelf. Om het te geven aan jou zal ik me Montreal. Samen met Pascal Jacobsen van Bluff. En het nummer dat heet Ik zoek alleen mezelf. En het is, uh, nou ik ben bijna, nog, nog, bijna nooit zo goed op tijd geweest met de 3 1. Ja, 3 1. En de 3 1 is vandaag van de Jefferson Airplane. Jawel. 3 1. 1 1. Jefferson Airplane, dames en heren. En nu hoorde achter. En volgens de prachtige liedjes... Uh, Somebody to Love. En daarna Volunteers. Dat ze ook speelden tijdens... Uh, uh, het festival Woodstock, bijvoorbeeld. En daarna natuurlijk... hun grootste hit tot nu toe. En dat was uh, White Rabbit. Uh, uh, ja... Uh, ja, Paul Simon smith zat erin, geloof ik. En, en ja natuurlijk vooral de zangeres, hè, Grace Slick. Eh, die later ook nog iets uh, zou gaan doen met Starship. Onder andere die, die hele grote hit... Uh, uh, Build the City on Rock'n'Roll, daar zit ze ook weer bij. Geweldig, Grace Slick dus en de Jefferson Airplane. En uh, dat was een leuke 3-in-1. Overigens, wat die 3-in-1's betreft, mocht u ideeën hebben... U weet het, gaat om drie platen van één artiest of... Drie platen met één gezamenlijk onderwerp. Uh, mocht u het idee hebben... dat u de, zelf ook eens een leuke drie-in-eentje kunt samenstellen... dat kan hoor. Gewoon even een berichtje sturen via de CFM-app... of natuurlijk via onze Facebook-pagina Zandvoort Lunch. Als u daar uh, uw pb op zet... of gewoon een suggestie, dan is dat goed. En dan komt hij natuurlijk bij ons in de kast. En dan gaan we hem ook zeker draaien. Dus uh, En, en uh, verzoek, drie-in-eentjes hebben... Uh, voorrang boven de dingen die ik zelf uitzoek, natuurlijk. Want uh, daar ben ik nu mee bezig. Ik zoek ze nu zelf uit. Maar mocht u ideeën hebben en, en u stuurt ze in... nou, dan uh, komen die, gaan die altijd voor, hè. Dat, dat doen we altijd. Want die van mij moet je gewoon zien als een soort voorraad. Dus, uh, heeft u leuke ideeën voor een 3-in-1? Stuur ze gewoon in naar ons via de app of via, uh, via de Facebookpagina Zandvoort Luncht. Dan komt het altijd goed. Ja, altijd hoe dan ook? <laughs> Oké, okay. nou verder. Zometeen het nieuws, maar eerst even dit. Een nieuwe van Raccoon. het yet Young and Wise. Mooi liedje weer. Princess Young and Wise you are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 Ja. Yeah. Uh... Nee. We gaan zeggen jong en wijs. De nieuwe single van Raccoon en van deze band heb ik nou nog nooit een mislukking gehoord. Alles gewoon echt wat ze maken is te gek. Alleen die stem van die Gozeral van die bar. geweldig voor Zandvoort en de regio. Heel een beetje op gedroogd? Of, uh... Nou, het komt in de richting. Komt in de richting? Ja. ja, ja. Nou, we waren ook echt door en door nat, hoor. Margarine. Ja, echt wel. Goed, eh, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, het regennieuws nieuws. Met Angela de Koning. Ja. Nou, dat hadden ze misschien al wel begrepen. Onze luisteraars. Naar aanleiding van een studie naar de herontwikkeling van de Watertoren Zandvoort stelt het CDA vragen aan het college. Het CDA wil onder meer weten wat de status van de studie... omtrent de herontwikkeling van de watertoren is... en wanneer een eventuele presentatie van de plannen... aan de raad zal kunnen plaatsvinden. In verband met het overlijden van raadslid Carl Simons... gaan de raadscommissievergaderingen van deze week niet door... Deze vergaderingen worden verplaatst naar volgende week en dat is dan op 20, 21 en 22 januari. De politie heeft afgelopen maandag twee mannen aangehouden voor de diefstal van een motorscooter bij het station van heemstede Aardehout. Politiemensen zagen hoe het tweetal de scooter in een busje tilde waarop het alarm afging... Een man van 37 uit Meidrecht en een 34-jarige man uit Zandvoort werden door de agenten aangesproken. De twee verdachten werden vervolgens aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De eigenaar van de motorscooter heeft aangifte gedaan van diefstal Zeker poging tot diefstal. Daan en Sophie hebben in 2014... hun koppositie van populairste kindernamen heroverd. Ze lossen de namen Sam en Tess af. Die in 2013 nog de namenlijst van de Sociale Verzekeringsbank aanvoerden. In Noord-Holland is de jongensnaam Max het meest populair. In geen enkele andere provincie staat deze naam op één. Hetzelfde geldt voor de meisjesnaam Julia... Uh, deze staat ook alleen in Noord-Holland op 1. Goh, hoe zou dat nou komen? <lacht> tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nat. Harde wind. Ja. Nat. Harde wind. Not. Nou, Zal ik het even, even samenvatten? Nou, je doet het aardig hoor. <laughs> Na een kletsnatte dinsdag draait het ook vandaag weer om buien. En daarbij kan het tot hagel en onweer komen. Jo! Jo! Echt! <laughs> hadden we het nog niet, niet gewerkt. Nee. Bij een harde Zuidwesten wordt het een graad of zes. Echt waar? Volgens mij wat kouder. Vanavond neemt de bewolking weer toe. Op de nadering van alweer een volgende storing... en de komende nacht gaat het weer regenen. De wind uit het zuiden neemt toe naar stormachtig... tot mogelijk een volle storm aan zee. Windkracht 8 A9. De temperatuur daalt dan naar een graad of 3. Morgen is het wederom bewolkt en de hele dag regenachtig... vanwege de passage van een koufront. Er kan weer zo'n 10 mm vallen... De zuid- tot zuidwestenwind is krachtig tot stormachtig... en de temperatuur stijgt dan naar maximaal uh, 10 graden. Tot zover. Dienstmededeling voor de programmaleiding. Ik blijf in bed morgen. Ja. Straf plan. Maar misschien is er nog hoop voor de toekomst. Je weet het maar nooit. Some hope for the future. Some wait for the call. Say that the days ahead will be video game uh, destiny en daar is het de muziek van paul mccartney schreef het liedje zong het natuurlijk ook en het heet hope for the future prachtige plaat vind ik ja en uh, ja nou, die rustig uitklinkt gaan wij door met deze omdat het zo koud is hè, 6 graden nou zo voelt het echt niet onder vanmorgen is uh, uh, 600 hoor maar goed dit zijn de commodores een brick house Ik ben Hortman met Relight on the Fire. De epdiascope Oké. Okay. Ah. <laughs> Na het succesvolle Mace case en Mace case op kamp. De leukste stagiair van Nederland terug met een derde deel. En deze film is vanmiddag voor het laatst te zien om half vier. Dan de film Wiplala naar een boek van Annie M. G. Schmid. En deze film draait vanmiddag om uh, even kijken, half twee. En dan zaterdag, zondag en volgende week woensdag nog een keer eveneens om half twee. Dan, uh, in het kader van uh, de filmclub Simon van Kolm, de film Saint Vincent. En dat is een feel-good comedy met onder andere Bill Murray, bekend van uh, onder andere de film Ghostbusters over de eeuwig uh, cynische Vincent... die voor zijn alleenstaande buurvrouw in de middaguurtjes... de zorg op zich neemt voor haar twaalfjarige zoontjes... met alle hilarische ontwikkelingen die daarbij horen. En deze film draait vanavond zoals gebruikelijk om half acht. De Penguins van Madagaskar zijn terug... en deze keer in hun helemaal eigen film. En deze film draait vanaf zaterdag om half vier... Zondag om half vier en volgende week woensdag eveneens om half vier. Dan uh, de film De Hobbit, het derde deel van het epische avontuur van de Hobbit Bilbo. Naar het boek van meesterauteur Tolkien. En deze film draait morgenavond om kwart over negen en iedere daaropvolgende avond tot en met dinsdag eveneens om kwart over negen. Uh, tot slot uh, de film Goois Vrouwen, deel 2. En deze film is uh, morgenavond te zien om 7 uur. En iedere daarop volgende avond tot en met dinsdag om 7 uur. Tot zover de bioscoopagenda. Agenda. overigens ooit, als ik het goed heb, ooit deel uitmaakte van de Rogers Brothers. In geval, een dirty Dancing kwam hier uit en het heet Time of My Life. En uh, nog even swingen, jongens. Ja. Het is zo koud buiten dat jullie moeten binnen een beetje dansen. dan, dan word je warm. En daar gaat het om. Hè? Dus dan lekker warm even zo Ja. Mark Ronson met Bruno Mars en Uptown that Uptown Funk. This one for them hood girls them good girls straight masterpiece Danzen. Samen met Bruno Mars. Uptown Funk. Ja, ik blijf het een wereldplaat vinden. Geweldig. En dit is. Uh, dan voor het nieuws nog even Jacqueline Govaas met Make More Sounds. Ik remember when I was younger. I saw the pictures on TV. Of the chicks. To live their lives in fear I sang the peace song